Vijf uur. De Radio 1 Sports Show. Lucera Carasso en Tim Overdien. Goedemiddag, zo direct hebben we Jan Kees de Jager over de hulp aan Spanje. En ook dit uur Boris van der Ham. Hij is de gast en vertelt waarom hij na tien jaar stopt als Tweede Kamerlid. Eerst het NWS Nieuws met Dorad Megens. Er is nog veel mis met het toezicht op advocaten. Cliënten die klagen over hun advocaat worden vaak slecht geïnformeerd over de rol van de orde van advocaten en de tuchtrechter. Dat staat in een tussenrapport van de commissie die de klachtafhandeling onderzoekt. De commissie sprak afgelopen maanden met klagers en met alle dekens van de orde van advocaten. Volgens rapporteur Hoekstra neemt de afhandeling van klachten zoveel tijd in beslag dat dekens nauwelijks toekomen aan eigen onderzoek. Ook leggen ze te weinig verantwoording af aan het publiek over hun toezicht en de resultaten daarvan, zegt Hoekstra. Hij vindt dat het toezicht versterkt en geprofessionaliseerd moet worden. De geldigheid van de OV-kaart voor studenten wordt met twee jaar ingekort. De Tweede Kamer heeft dat voorstel van het kabinet aangenomen. Nu is de kaart nog geldig voor de duur die voor de studie staat plus drie jaar. Dat wordt plus één jaar. De wijziging moet in het nieuwe collegejaar ingaan. Volgens de studentenbond LSVB worden zo'n 30.000 studenten door de maatregel getroffen. In Moskou hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen president Poetin. De politie was massaal aanwezig, maar greep niet in. Protest was onder meer gericht tegen de antidemonstratiewet die vorige week werd aangenomen. Volgens die wet worden de boetes op demonstraties die niet zijn toegestaan... 150 keer zo hoog tot bijna een gemiddeld Russisch jaarsalaris.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 proberen een referendum te organiseren, eh, al was het alleen maar in de stad Moskou... Eh, waar een heleboel vragen aan de orde kunnen komen... en eh, de autoriteiten op een andere manier kunnen worden uitgedaagd. De inwoners van de Falklandeilanden kunnen binnenkort in een referendum stemmen... over de vraag of ze Brits willen blijven. De regering van de eilanden schrijft het referendum naar eigen zeggen uit... om voor eens en voor altijd vast te stellen... dat de inwoners zich verbonden voelen met Groot-Brittannië. De eilanden liggen vlakbij Argentinië, dat er ook aanspraak op maakt. In 1982 leidde dat tot een korte oorlog, die dit jaar is herdacht. De spanningen liepen toen opnieuw op. De Britse premier Cameron zegt dat hij het referendum op de Valkland-eilanden steunt. De Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek gaat dit jaar naar NOS-journalist Ferry Mingelen. Volgens de jury heeft Mingelen een bijzonder gezag opgebouwd in de politieke journalistiek. Ruim een kwart eeuw duidt hij de Nederlandse politiek op een begrijpelijke manier. Uitstekend geïnformeerd en zorgvuldig geformuleerd. Zo staat in een rapport. Wingelen is blij verrast met de prijs. Hij is Den Haag na zoveel jaren nog steeds niet moe. Dat wordt heel vaak gevraagd, van jeetje, je zit er al zo lang. Het zijn altijd weer nieuwe mensen, steeds weer nieuwe onderwerpen. Je hebt nou de, de Spaanse bankencrisis, je hebt de, de, de slachtproblemen... je hebt de forensentax. Ieder jaar zijn er weer onderwerpen die mensen aangaan, die belangrijk zijn. Dus het verveelt mij in elk geval nooit. Metroverkeer in Rotterdam is vanmiddag ontregeld geweest na een bommelding. Politie sloot vanmiddag drie metrostations af. Er werd niks gevonden... De politie doorzocht een verdachte tas in een metrostel dat stilstond op station Delfshaven. ook de stations Koolhaven en Marconiplein werden afgesloten. Het metroverkeer in Rotterdam is inmiddels weer vrijgegeven. De oranje camping van Garkov heeft ongeveer 120 tenten moeten bijplaatsen vanwege de grote belangstelling. Bijna 1500 mensen hebben een plek geboekt op de camping voor de wedstrijd Nederland-Duitsland die morgen wordt gespeeld. Daarnaast komen er mensen op de Bonnefoy. Volgens de organisatie is er nog genoeg ruimte op de oranje camping... Maar wie zich nu nog meldt, moet wel zelf een tent meebrengen. Het weer vanavond bewolkt. In het zuidoosten nog enkele buien. Morgen verloopt grotendeels droog. Dan wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Temperatuur stijgt morgen naar een graad of 16. ANWB-verkeersinformatie. Met 100 kilometer file is het minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wel vert veel vertraging rondom Amsterdam en Rotterdam. Dat heeft te maken met aanrijdingen. Ik begin met de A4, hoofdlied richting Vlaardingen. De, bij de Benelux-tunnel is de linkertunnelbuis dicht na een aanrijding. Vanaf knopend Benelux tot aan knopend Ketelplein staat 6 kilometer. Verkeer richting Utrecht of Den Haag kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam. De A9, ook maar richting Diemen, is dicht tussen Aalsmeer en Amstelveen na een aanrijding met meerdere auto's. Tussen knopen de Raasorp en Amstelveen staat inmiddels 7 kilometer. Verkeer richting Utrecht of Den Haag kan het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Was ook een probleem op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij knopen ter nog 5 kilometer. Daar zijn alle rijschoken weer open. Een aanrijding op de A28 zwollen richting Hogeveen. Tussen Afrit Omme en Staphorst staat 6 kilometer. Tussen Afrit Noeleus en Staphorst zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open.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 Goedemiddag. En Tom van het Hek is er niet vandaag. Dus geen ingesprek met Van het Hek tegen half zes. Maar er werd toch wel gebeld. En gelukkig had Tom zijn voicemail aanstaan. Dus het resultaat hoort u zo. En we zijn er gewoon uit. We even langzaam toe naar de wedstrijd van zes uur. Tsjechië tegen Griekenland. Twitter mee. Hashtag R1 sportzomer U luistert naar Radio 1 Sportzomer Met Tim Overdijk en Lucella Carasso. En het zijn spannende weken voor de ministers van Financiën in Europa. Spanje natuurlijk, Italië, daar kijkt men steeds meer bezorgd naar. En laten we natuurlijk de Grieken ook niet vergeten. Minister De Jager van Financiën maakt zich zorgen over de Grieken... over de afloop van de verkiezingen zondag. Hij wil dat de Grieken zich ook daarna aan alle afspraken met Europa houden. Dat in belang van de euro. Ja, heel lastig voorspellen. Ik vind het al heel moeilijk in Nederland straks te voorspellen... wat er gaat gebeuren bij ons op 12 september. Nou laat ik me nou niet wagen aan het uh, voorspellen in een ander land. Waar bent u bang voor? Dat Griekenland en de Grieken zich uh, niet aan alle eisen gaan houden... of de implementatie niet volledig doen. En nee, dat is wel hartstikke hard nodig. Ik ga ervan uit dat ze zich gewoon zullen voegen... Naar de afspraken die ze hebben gemaakt. Het is ook het enige pad wat Griekenland kan bewandelen. Maar je ziet natuurlijk toch in die verkiezingen dat er ook risico's zijn. Maar de Grieken die zeggen van ja, die Spanjaarden die worden makkelijk geholpen. Ja, maar dat is onzin. Dat heeft ook, uh, dat heeft ook een aantal andere landen ook gelijk gezegd. Spanje heeft uh, steun voor de banken daar gevraagd. Dat is ons eigen belang. Ook voor Nederland juist. Want we hebben hele grote belangen daar. En die banken krijgen hele strenge voorwaarden. Spanje krijgt dus voor dat programma voor die banken... hele strenge voorwaarden opgelegd. Daar gaat het IMF ook in meekijken. En als Spanje voor het, zijn, zijn tekort, voor de overheidstekort... ook een programma had aangevraagd... had het dezelfde soort voorwaarden gekregen. Dus je krijgt voorwaarden strenge voorwaarden die gekoppeld zijn aan jouw probleem. Bij Spanje was dat die banken, dan krijgen ze daar hele strenge voorwaarden op. Bij Griekenland was het probleem veel en veel breder. Een veel te hoog staatsschuld, een veel te hoog tekort, een totaal achterblijvende economie... en daar moest dus echt het veel meer op de schop worden genomen. Nu horen we ook alweer geluiden uit Cyprus, dus ja, dat kaartenhuis, stort het nu in of niet? De commitment, dus de ondersteuning van alle landen die in de eurozone zitten, is enorm. Iedereen geeft ook aan wat het belang is voor het eigen land om in die eurozone ook te kunnen blijven functioneren. Maar het kost wel veel geld. Ja, deze crisis gaat ons linksom of rechtsom geld kosten. We moeten alleen ervoor zorgen dat het zo weinig mogelijk geld uiteindelijk kost... en zoveel mogelijk stabiliteit oplevert. Hebben we een alternatief? Nee, ik zie echt op dit moment geen alternatief. Het is een moeizame weg. Het is een strenge weg, strenge eisen voor alle landen die we hebben. Maar een alternatief, een makkelijke escape, is er niet. Nu staat er weer 100 miljard klaar voor de Spanjaarden. Ja, wat gaan we daarvan terugzien? Nou, de Spanjaarden lenen dat geld om in hun banken te steken, maar de Spaanse overheid zelf garandeert dat geld. Dus we gaan ervan uit als overheden aan andere overheden lenen dat het geld ook terugkomt. Er zijn natuurlijk altijd risico's op niet terugbetaling, maar die risico's daarvan zijn vele malen kleiner... dan het risico's dat het mis zou gaan in het bankensysteem in Spanje, wat over zou slaan op andere landen in de eurozone. Dat zijn minister De Jager van Financiën. Peter Blok sprak met hem. En volgens mij, Gio Lippens, over de Ronde van Zwitserland... praten de minister van Francesco zomer door de finish heen. Ja, maar goed, maar ik geef hem groot gelijk. Het gaat natuurlijk om hele belangrijke zaken... als het gaat om Europese crisis, monetaire crisis. Ik kan me dat heel goed voorstellen. De Ronde van Zwitserland trouwens, gefinished de etappe... tenminste van vandaag, de vierde etappe. En het is gewoon drie uit vier geworden. Het is opnieuw Peter Sagan, de jonge Slovaak... de man die eigenlijk alles kan. Hij kan redelijk goed bergop rijden. Hij kan geweldig sprinten. Het is echt een renner voor de toekomst, maar hij maakt... Het nu al waren in dit jaar. Want hij wint gewoon zijn derde etappe in deze ronde van Zwitserland. Hij won al de korte tijdrit in het begin, de allereerste etappe. Hij won gisteren de sprint. En nu wint hij opnieuw. Hij doet dat voor Rogers en Albacini. En ik kijk eens eventjes naar een herhaling van die sprint. En dan zie ik toch ook nog weer dat Wout Poels zich gewoon nog in dat geweld meldt daar achterin. Hij finisht niet in de top 5, maar toch wel degelijk in de top 10 van deze etappe. En dat is toch knap van Wout Poels, die ook een ja, bijzondere capaciteit heeft. Hij kan goed klimmen. En in de ronde van Baskeland heeft hij al bewezen dat hij ook aardig kon sprinten. Toen werd hij tweede in een sprintetappe. Verder zagen we Johnny Hogeland nog in de finale. Hij probeerde het nog even heel kort, maar hij werd teruggepakt. Er zijn wat slachtoffers gevallen in deze etappe. Want het peloton is gedecimeerd. Ik denk een mannetje of 35, 40 hoog uit, En dat betekent dat er mannen uit het klassement zijn weggevallen. Daar krijgen we zo meteen nog de uitslag van. Als we het complete overzicht krijgen van deze etappe. Ik weet in ieder geval dat Geesink erbij. Hij zat. We zagen Laurens zagen Dam daar nog binnenkomen, Wout Poels en Johnny Hogeland dus. Dat waren in ieder geval de Nederlanders in dat eerste peloton waar ook de gele truidrager Rui Costa gewoon over de streep kwam in dat eerste pelotonnetje. Hij verliest dus geen tijd, hij blijft dus in het bezit van de gele trui. Maar de grote man in deze ronde van Zwitserland tot nu toe, ja, dat is toch echt uh, die jonge uh, Slovaak, dat is toch Peter Sagan. Gio Lippens. Dan gaan we naar Frankrijk, want er is ruzie bij de Franse socialisten... en president Hollande zit er middenin. De ruzie gaat over zijn ex-partner, zijn huidige vriendin... en over de parlementsverkiezingen in Parijs, Ron Linker, onze correspondent. Nou, laten we eens even beginnen met die ex-partner van president Hollande. Dan hebben we het volgens mij over Ségolène Royal, hè? Inderdaad, de zelfserie zelfs... draait helemaal uh, om haar, hè? Ze was presidentskandidaat in 2007... Juist. Belangrijker nog, dus de ex van de president. En ze doet nu mee aan de parlementsverkiezingen in de kiesdistrict La Rochelle aan de Atlantische kust. Ze is daar min of meer door de partijtop, ja geparachuteerd zeggen ze dan, neergezet. Zo van, doe jij daar maar mee. Maar de lokale partijafdeling, ja die was het daar niet mee eens, schoof een eigen kandidaat naar voren. En die twee, de ex en dus, nou, laten we maar noemen, de dissident, die liggen in een nek aan nek race. Royal ligt nog wel voor, maar haar voorsprong is zo klein. Ja, het is eigenlijk al gewoon een afgang voor een kopstuk zoals zij. Maar had de partijtop daar geen invloed op kunnen hebben? Dat proberen ze wel, Tim. De hele partijtop hier in Parijs, zo'n beetje. Iedereen heeft die dissident, uh, Olivier Falogny heet hij, opgeroepen om zich terug te trekken. Een waardige manier dus, zeggen zij dan, om uh, Cégolène in een zetel te krijgen. Martine Aubry, Pierre Moscovici, andere kopstukken. Iedereen kwam met diezelfde oproep, maar... Hij weigert. Hij blijft meedoen de dissident. Hij blijft in de race, heeft hij aangekondigd. Nou, Ségolène Royal weer teleurgesteld. Ze heeft namelijk zelfs president Hollande in haar kamp, zegt ze. La candidate qui peut se prévaloir du soutien du gouvernement et du président de de la République, la que vous avez, uh, vous. Ja, degene die uh, de steun van Hollande heeft, die zit voor u. Zijn ex steunt hij dus in de strijd ja, maar, maar is dat zo? In ieder geval staat niet het hele Elysée achter haar. Want de huidige partner van Hollande die kwam vanmiddag met een tweet... waarin ze zei dat zij de dissident steunt. Oh, dus zo. ruzie in huis Hollande, de president steunt zijn ex... zijn partner de dissident, pijnlijk zie daar maar eens uit te komen. Ja, en dat is ook nogal wat, toch? Als, als de partner van de, van de president zich in het uh, politieke spel begeeft... Ja. Ja, absoluut. Nou, Valerie Trierweiler is een onafhankelijke journalist. Ze heeft ook al aangekondigd dat ze het liefst, ondanks dat haar, haar vriend nu president is... ze zijn niet getrouwd, wil ze toch haar eigen functie blijven uitoefenen. Ze, ze claimt een soort onafhankelijkheid. Maar ja, die is natuurlijk betrekkelijk, uh, maar ze probeert het dan toch te claimen... door bijvoorbeeld vanmiddag zo'n tweet los te laten over die dissident... waarbij ze volgens sommige UNP'ers, uh, de tegenstanders van de PS... ook even een tikje uitdeelt aan de ex van Hollande. <laughs> heeft u nog enige invloed, Ron, op de... De tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen, komende zondag? Uh, nee, nee dat, dat denk ik niet. Hè. De beide kandidaten zijn links, van linkse signatuur. Uh, die, die dissident is formeel uit de PS getreden. omdat ja, Anders kon hij niet meedoen uh, bij die verkiezingen. Maar hoe je het ook went of keert, de PS gaat, uh, zoals het er nu naar uitziet... een meerderheid behalen uh, in het parlement. Maar de vraag is wel, ja, hoe eindigt dit? Hè? Deze zaak krijgt nu zoveel aandacht in de Franse media. Eén van beiden zal zich of moeten terugtrekken... He, dat, dat die dissident misschien dan geparachuteerd wordt hier in Parijs met een mooi baantje. Uh, of uh, ja, het zou zomaar kunnen dat uh, de inwoners van La Rochelle, kijkende naar de situatie, zeggen Ségolène Royal, het was mooi geweest. Je, bent, je hebt de presidentsverkiezingen verloren. Je wordt geen minister in het kabinet van Hollande. En deze zetel kun je ook vergeten. Prachtig verhaal, rondlinken vanuit Parijs. Dankjewel. En zo praten wij met uh, uh, Boris van der Ham, deze 66 de de Kamerlid. Met Tim de We en hard. We like to taste revenge, yeah. But We can't waste We We De beste van twee werelden, best of both worlds, Robert Palmer. Voor velen kwam het toch als een verrassing vandaag. De mededeling van Boris van der Ham dat hij niet meer beschikbaar is... om na de verkiezingen in de Tweede Kamer te gaan zitten voor D66. Die verrassing uh, gold ook voor partijleider Alexander Pechtold. Ik was verrast. Uh, twee weken geleden vierden we zijn tienjarig Kamerlidmaatschap. En hij straalt en straalde ook uit er nog ongelooflijk veel zin in te hebben... Toen hij mij zijn argumentatie vertelde van ja, ik, ik wil gewoon ook weer eens wat nieuws. Ik word al nou bijna 40. Toen had ik ook wel het gevoel, ja, dat snap ik. Hij snapt het meneer Van Ham, goedemiddag. Ik word, ik word nog maar bijna. 39 oh, hoor, dus ga wel bijna 40. Bijna 40, ja. is, is dit een midlife crisis die aan ziet te komen? <laughs> nou, misschien moet ik hier een beetje voor zijn. Uh, nee, maar het is inderdaad wat Alexander wat zegt. Ik heb eigenlijk nog heel veel ideeën, heel veel energie. Daar ontbreekt het niet aan. Maar de afgelopen maanden, twee maanden, zeker na de val van het kabinet... is er een soort van honger naar iets nieuws gekomen. Ja, en dat toen? heeft op een gegeven moment iets overvleugeld. Ik heb het ook ja, wat dat betreft ook even de tijd gegeven om daar goed over na te denken. En uh, heb de dit weekend na heel veel gesprekken met vrienden en vriendinnen en uh, geliefden gesproken uh, en gedacht... nee, ik ga, ik ga het nu iets anders doen. Want kort geleden inderdaad zei u nog... de leden gaan erover of ik een plek krijg... maar ja. ik ben weer kandidaat en zeer gemotiveerd. Wat gebeurt er dan in, in die paar weken? Nou, ik moet wel zeggen... toen was het dus al wel de, de worsteling gaande. en Het is wel zo, dat hoef ik u niet te vertellen... dat als je in Den Haag zegt... Uh, ik twijfel, dan ben je eigenlijk al weg. Mm. Dus je moet, dat, is dan, dat is dan een beetje... nou, niet liegen, maar een beetje jokken. Dat je zegt van... wat is het verschil tussen liegen en jokken? Nou... Dat Klinkt het, altijd de, wat vriendelijker, hè Zeker, en dat het iets minder ernstig is. Omdat het natuurlijk ook wel over een persoonlijke afweging gaat. En wat ik belangrijk vind, is dat je... je bent er of je bent er niet. Dus op het moment dat je beslist om te gaan, dan zeg je dat. Dat heb ik vandaag gedaan. En als je dat nog niet besloten hebt... dan ben je er wel. Want het Kamerlidmaatschap... is 24 uur uh, gaande. Dan mm. moet je ook voor de volle map voor gaan. Uh, tot het moment dat je weggaat en dat ook aankomt. Dus uh, ik heb dat een beetje voor me gehouden. Het is een beetje uh, om best wil geweest. Ja, en, en die honger naar iets nieuws. Hoe, hoe dringt die honger zich op? Hoe gaat dat bij u? Nou, door, doordat je merkt dat um, je opeens dingen die buiten de Kamer gebeuren ook interessant vindt. Ach, um, nee, je wilt toch niet zeggen dat dat de afgelopen tien jaar niet het geval was? Nou, qua werk, dus dat je denkt dat, dat werk wil ik doen. Um, en dat is zeer divers, hoor. wat ik interessant vind. Dat zijn heel veel maatschappelijke dingen. Dat is in cultuur, media, van alles nog wat. Ik heb daar nog helemaal geen mind ook over. Of Ook journalistiek te maken. in, zoals Mirjam Sterk. Ja, of ik weet niet of u bij u een vacature is. Of misschien nou, bent u alweer met pensioen. Nee, heel veel mensen worden helemaal wegbezuinigd. Ja, <laughs> ja precies. Zo, ja, hoor, u heeft maar... zich even goed ingelezen. U had zojuist gezegd. Dat wilde ik stilhouden. U had zojuist <laughs> gezegd, zo gezegd, zo gezegd, zo gezegd, zo gezegd dat u af en toe jokt. Dat doe ik niet. Nou, nee hoor, nee. Hoor, nee hoor, maar het, dat zijn is om een beetje om bezig Nee, het punt is. Ik vind, uh, um, hoe gaat dat? Dat gaat als volgt dat, je, dat dat langzaam indaalt. Het is niet één moment dat je denkt, ik wil weg... want ik vind het werk namelijk erg leuk... Maar iets anders dringt zich meer op. En dat is die honger naar iets nieuws. En ik ben zeer, zeer gemotiveerd uh, veel ideeën. Maar die wil ik nu eens ergens anders op projecteren. Ja, want uw vader heeft ooit gezegd in de Volkskrant... Boris heeft publiek nodig. Als ja. ik zo hoor waar de gedachten naar uitgaan... dan is dat nog steeds wel zo. Ja, hoor, nee, dat ik iets... Dat ik ga niet in de luut in een klein schemerig kamertje... de rest van mijn leven doorbrengen. Dat zie ik niet echt zitten. En dat zit ook niet in mijn aard. En ik denk dat ik ook zeker de talenten heb om dingen naar buiten te doen. Ja, dus, dat, u, dus dat zal wel zoiets zijn. En u publiceert volgende week een nieuw boek, De Vrije Moraal. Ja, is het ja. titel. Dan denk ik van nou, uw vertrek is uh, gewoon strategisch gepland om op deze manier extra aandacht voor dat boek te genereren en daarmee uw nieuwe carrière te lanceren. Nou ja, goed, als ik nog was gebleven... dan was het ook op een mooi moment gekomen... om mezelf weer op te lijnen voor de Tweede Kamer. Maar is dat er mee te maken, meneer? Uh, eh, nou, man. het is nu natuurlijk wel zo dat iedereen dat boek nu moet gaan kopen... om mij van de, zo snel mogelijk van de wachtgeldregeling af te helpen. Dus uh, koop dat boek. Het ligt volgende week woensdag en donderdag... ligt het in de winkels. En daarna natuurlijk ook De Vrije Moraal, Bert Bakker, Prometheus. Ja, maar goed, u zegt dat <laughs> u, zegt, u, verduurt, u toch een lange waslijst aan wetsvoorstellen. Ja. Um, u, u, u bent vooral blij en trots op het feit dat deze 66 weer is opgekomen... Krabbeld, ja. van dat dieptepunt van drie zetels. Wat is het dan dat u niet nog een verkiezing wil gaan meedoen... om wellicht ook te gaan meeregeren? Of bent u daar dan wel, mocht het zover komen, toebereid? In de politiek moet je niet te veel met je carrière bezig zijn, want dan heb je er geen. Dus dat soort dingen, dat weet ik allemaal niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik de afgelopen twee keer met uh, voorkeursstemmen ben gekozen. De laatste keer met 42.000 voorkeursstemmen. Dat is heel veel. En uh, dat vind ik ook heel belangrijk, omdat ik graag ook een Kamerlid wil zijn... die ook ja, echt een volksvertegenwoordiger is. Dus die ook mensen vertegenwoordigt, ook zelf een mandaat bij elkaar heeft... En daar dus ook verantwoordelijkheid voor neem. Als, ja, ik, als ik niet zeker weet dat ik de aankomende vijf jaar dat ga volhouden. Dan, en, maar wel verkiezingen zou ingaan. om weer opnieuw voorkeurstemmen te krijgen. dan zou dat niet eerlijk dan moest zijn. Dan moet je dat niet doen. Dan moet je dus en, niet doen. Nee, voor, vorige uur hadden we twee parlementaire journalisten. en die zeiden. ja, we horen toch ook wel dat het niet helemaal lekker liep. met Alexander Pechtold. En, uh... ja, ik begrijp niet waar dat vandaan komt. Nee, niet gezegd. van u. Nee, het komt, en, niet, het en, komt van ook het, toen, toen nee, deze het, En dat toen ik... D66 drie zetels had. dat u ontzettend veel kon doen. en nu het er toch meer zijn. dat, dat de bewegingsruimte ook een beetje wordt ingeperkt. Nou, het, is is dat niet het is absoluut waar dat als je drie zedels hebt dus over een derde van de wereld het woord mag voeren, dat je dan uh, nog meer kan zeggen in de Kamer dan, dan, dan met tien, maar met tien heb je ook een hele grote portefeuille. Uh, het is meer zo dat het uh, die tien jaar is, hè, dus dat je, dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik wil juist die energie weer op iets anders kwijt. Ja, ja, en voor de rest hebben we, uh, is, het, is, de, is de atmosferende partij... en dat is misschien in haaks op wat er in het CDA en andere partijen gebeurt... waar enorm bloedbaden zijn, waar mensen... Nou ja, goed, u heeft daar uitgebreid verslag over gedaan. Dat is bij ons niet aan de hand. En ik begrijp dat de sensatiezucht of zoiets er wel is... maar dat is in dit okay, geval niet, niet aan de hand. Goed. Ja. Eén hey, kort ding nog. Als een van de eerste politici stortte u zich op de sociale media. He. U bent zeer actief, Twitter, Facebook. Ja. Wat is nou de mooiste reactie die u via die weg kreeg op uw vertrek? Oeh, eh... Uh, good riddance. Oh, dat heb ik nog niet. Ik heb er geloof ik echt meer. Een paar honderd heb ik er binnen. Dus ik, misschien oh, wel meer. Nou. Dus ik kan er niet eentje uithalen. Nee, ik, wat ik heel mooi vind is dat mensen... Uh, uh, natuurlijk... Uh, kijk, als mensen zeggen... Ik had, ik had sinds mijn... Uh, Eén jongen die had gezegd... en Een andere meisje had ook nog gezegd... Ik heb sinds ik mag stemmen op jou gestemd. En uh, ja, waar moet ik nou op stemmen? Nou, die mensen ga ik best helpen... naar een andere D66. Uh, of in ieder geval op D66. Maar dat vind ik natuurlijk heel leuk... Dat mensen zo trouw zijn en zich ook jou mij als hen volksvertegenwoordiger zagen. En dat is, dat is precies wat ik wilde doen de afgelopen tien jaar. En wie ben ik weet heel trots uh, van een volgend jaar op Radio 1 ergens. Je weet het maar nooit. we van de hand bij deze openlijk gesolliciteerd. Goedemiddag. Goedemiddag. En een goede sportzomer. Jij ook. En zoals we al hoorden, luisteraar Tom is er vandaag niet. U zult het met mij moeten doen, onze oprechte excuses. Tom is er morgen weer. Dat wist natuurlijk niet iedereen, dus er werd toch gebeld vanmiddag. We hebben ze meteen doorgeschakeld naar zijn voicemail. In het gesprek met Van het Hek. Dit is Tom van het Hek. Uh, we spreken uw boodschap AUB in. Dan werk ik u zo spoedig mogelijk terug. Hallo, dit is Jacques uit Zwolle. Uh, ja, het gaat mij eigenlijk om, meer om een wens. wensen te neerzijn, een echte klacht. Maar ik denk dat de oranje beleving zoveel groter zou kunnen zijn... als het, uh, het Radio 1-verslag en de televisie synchroon zouden lopen. Dus het enthousiasme van Jack van Gelder onder andere... tijdens de, de, de, de beelden die we op tv kunnen zien. Dat is eigenlijk wat ik graag zou willen. Wat was het? Goedemiddag met uh, Ferdinand uh, Hossenbux uit Utrecht. Als ik Bert van Marwijk was, zou ik toch spelen met Hunkelaar in de punt en Robin van Persie op de 10-positie. En ja, Wesley Sneijder dan een linie naar achteren. ten koste van de Mark van Bommel. Dat wil ik even doorgeven en nogmaals, we hopen dat het goed afloopt. Ja, goedemiddag meneer Van der Trek. Ik heb een klacht over de Nederlandse vriendin van die jongen die gescoord heeft tegen uh, Nederland. Hij schijnt een Nederlandse vriendin te hebben. Die heeft de relatie niet uitgemaakt nadat hij zoiets heeft gedaan aan haar land. En dat vind ik niet. Dat vind ik onaantwaardbaar. Bedankt voor jullie tijd. Dag. Dank u voor uw oproep. Tot ziens.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 Het nieuws: nieuwskredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van 18 Spaanse banken verlaagd. Fitch heeft dat gedaan omdat de verwachting is dat Spanje dit en volgend jaar nog in recessie blijft... en dat het slecht blijft gaan met de Spaanse huizenmarkt. De kredietbeoordelaar heeft in de nieuwe waardering al meegenomen... dat Spanje tot 100 miljard euro leent van Europa om de banken te steunen. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB wil twee van de drie directeuren ontslaan. Ze hebben zich volgens de Raad van Commissarissen schuldig gemaakt aan onbehoorlijk bestuur... Zijn vermoedens dat de twee directeuren opzettelijk regels hebben genegeerd, onder meer door zichzelf een loonsverhoging van 51.000 euro toe te kennen, tot ver boven de balken en de norm. Er is nog veel mis met het toezicht op advocaten. Cliënten die klagen over hun advocaat worden vaak slecht geïnformeerd over de gang van zaken. Er staat in een tussenrapport van een commissie die de klachtenafhandeling onderzoekt. De commissie sprak de afgelopen maanden met klagers en met alle dekens van de Orde van Advocaten.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 En de komende uren ontstaan er ook in Zuid- en Oost-Nederland buien... die plaatselijk weer veel regen kunnen veroorzaken. Waterla wateroverlast is opnieuw niet uit te sluiten, want de buien bewegen maar traag. En ook kan het onweren en hagelen. Op dit moment zitten er vooral in Noord-Limburg en Noordoost-Brabant... een paar stevige buien. Later vanavond neemt de buigheid af. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. In Limburg blijft overigens nog wel enige tijd wat regen mogelijk koelt af naar een graad of 8. En morgen is er opnieuw veel bewolking. Het blijft wel droog. In de kustprovincies is de kans op zon het grootst. Het is morgen aan de koele kant. Het wordt 14 tot 17 graden. De wind waait morgen uit het noordwesten. Is zwak tot matig windkracht 2 tot 4. En aan zee af en toe vrij krachtig windkracht 5. En na morgen staan er geen grote veranderingen op het programma. Donderdag is het droog, ook dan blijft het vrij koel. En vanaf vrijdag wordt het weer wat warmer, maar de kans op regen of buien neemt dan weer toe. ANWB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk... maar rond Amsterdam en Rotterdam veel vertraging... en dat heeft te maken met aanrijding. De teller staat nu op 140 kilometer file. Wat opvalt is de A4, hoofdlied richting Vlaardingen... bij het knopend Ketelplein nog 5 kilometer. Tijdlang was de linkerbuis van de Beneluxen al dicht. De A4, daarna richting Amsterdam... daar loopt het vast tussen de knopende de hoek en de Nieuwe Meer in 7 kilometer, heeft te maken met de aanrijding op de A9... ook maar richting Diemen. Tussen Afrit Haarnem-Zuid... In Amstelveen staat daar 10 kilometer, daar is de rechte reishok nog dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam. Verder was er ook een aanrijding op de A28 van Zwolle naar Hogeveen, tussen Zwolle en Alfred leuzen nog 5 kilometer. Bij Rotterdam was er wat vertraging op de A20, daar zijn alle reishokken weer vrij. Maar op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het behoorlijk vastgelopen, tussen Delft-Noord en knopend de Kleinpolderplein 11 kilometer. Ook een aanreding op de A59 Os richting Zierikzee... tussen Engelen en Drunen west staat 10 kilometer. Tussen Rotterdam Centraal en Hoek van Holland... moeten treinreizigers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Na een aanreding rijden tussen Vlaardingen Centrum en Maasluis geen treinen. Als ondernemer kent u geen vaste werktijden. Want misschien gaat u vanavond nog uit eten met een zakenrelatie... en mist u die leuke film die op tv komt...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 Met CRM-software van Archie. Hé, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nou, dat bestaat niet, man. Echt wel? Nieuw. Bizhub Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op veiligerbestaatniet.nl Ja, ja, die bal wordt niet goed weggewerkt. Nu, het schot Kom!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 Zes minuten over half zes. We gaan richting de wedstrijd griekenland Tsjechië Om zes uur begint die. Maar we beginnen nu bij het eind van de vierde etappe van de ronde van Zwitserland. De finish, daar ligt alweer enige tijd achter ons. Uh, Giel Lippens, hoe zijn de Nederlanders eigenlijk binnengekomen? Ja, het is even tijd voor het totaaloverzicht. Want uh, er was een uh, behoorlijke splitsing in dat uh, peloton. Een groep uh, renners... die later binnenkwam op achterstand. Dus 56 man in dezelfde tijd als de winnaar als Peter Sagan... die dus eerste werd voor Rogas en Albacini. En dan op de achtste plaats, ik zei het al, hij sprintte goed mee. Wout Poels, hij kwam een beetje in de verdrukking te zitten. En anders was hij misschien nog wel verder vooraan geëindigd. Hij eindigde zelfs voor Oscar Freire... die trouwens ook een duwtje kreeg van Heinrich Hausler. Dus ook Freire achter Wout Poels. Poels, de beste... De Nederlander verder in die eerste groep aan Nederlanders. Johnny Hogeland, Sebastian Langenveld. Robert Geesink, Steven Kruiswijk zat erbij. Laurens ten Dam en Tom Jelte slachten dus geen Bouke Mollema, geen Thomas Dekker. Die hebben allemaal weer meer achterstand opgelopen. Maar Mollema had zijn aspiraties in elk geval opgegeven. In de top 10 verandert helemaal niks. Ruby Costa blijft gewoon in de gele trui staan. Hij moet zich alleen een beetje zorgen maken over de steun van zijn ploeggenoten. Want bij die 56 man daar vooraan zaten maar twee ploegen. ...maats van Costa, Alejandro Valverde en Joaquin Rogas... ...terwijl Frank Slek vier ploegmaten om zich heen verzameld weet... ...en Slek staat op acht seconden van Rogas. Het kan dus spannend worden. Morgen een mooie etappe. Een aantal etappen voor de aanvallers. Zes colletjes van de derde categorie. Het mediaoverzicht. Het Leids Universitair Medisch Centrum is een stap verder gekomen in een onderzoek naar het ontstaan van zware migraine. Dat meldt Omroep West op de website. Bij een groep van 5000 patiënten zijn vier genen gevonden die mensen zonder migraine niet hebben. De onderzoekers willen de nieuwe kennis nu combineren met informatie over erfelijkheid. Ze hopen zo te achterhalen hoe de hoofdpijn ontstaat, maar ook de bijverschijnselen. En daarbij moet je denken aan misselijkheid en gevoeligheid voor licht. De KNVB heeft een tip gekregen over omkoping in het betaald voetbal. Dat zegt directeur betaald voetbal Bert van Oostveen in Football International. De KNVB neemt deze tip zeer serieus. En wat van Oostveen zegt, het is een meneer die beweert informatie over deze problematiek te hebben en daar wil hij over praten. Maar meer dan dat wil hij niet kwijt. Minister Schippers kondigde vorige week een onderzoek aan naar omkoping in de Nederlandse sportwereld. Aanleiding is het grote omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. Zorgverzekeraar Mensis maakt zich zorgen over het groeiend aantal wanbetalers. Dat meldt RTV Oost. Vorig jaar vroegen 75.000 klanten een betalingsregeling aan. In de vij eerste vijf maanden van dit jaar ligt dat aantal al op 62.000. En als de plannen voor verhoging van het eigen risico doorgaan, wordt het alleen maar erger. Dat zegt vicevoorzitter Wenselaar van Mensis. Die nota komt vaak in één keer. En mensen die weten dat wel, maar ze rekenen er niet helemaal op. En dan moeten ze in één keer dat bedrag betalen. Stel dat er twee keer in de maand voor beide partners zo'n rekening op de deurmaat valt, dan is dat dan 700 euro. Dat is een enorm bedrag. Menses wil om die reden een systeem met voorschotten introduceren. Daarbij wordt in termijnen vooruit betaald, net zoals bij de energierekening. Als er teveel is betaald, dan krijgt de klant geld terug. Zo hoopt Menses het aantal wanbetalers laag te kunnen houden. Obama goes negative, dat schrijft onze correspondent van de NOS... Ilko Bos van Rosentaal op Twitter. Hij linkt naar een nieuw reclamespotje op YouTube... die Obama's rivaal Mitt Romney in een kwaad daglicht moet stellen. When Mitt Romney was governor, Massachusetts was number one. Number one in state debt. 18 billion dollars in debt. More debt per person than any other state in the country. That's Romney economics. It didn't work then, it won't work now. De negatieve spot over Romney volgt na een slechte campagneweek voor Obama... schrijft onder meer de Washington Post. Nieuwe cijfers over de werkgelegenheid vielen tegen... en de democratische oud-president Clinton zei dat de belastingverlagingen... voor de rijken wellicht gehandhaafd moeten blijven. Precies niet het standpunt van Obama. Het aandeel TomTom is weer even goed in het nieuws. De Nederlandse fabrikant van navigatieoplossingen gaat kaarten... en ook gerelateerde gegevens aan Apple leveren. Dat is gisteravond bekend geworden. Apple zet daarmee Google Maps aan de kant. TomTom -tom verloor het laatste jaar zo'n 40 van zijn beurswaarde... maar de Associated Press merkt op dat TomTom -tom sinds vandaag in de lift zit. Het aandeel ging vanochtend zo'n 12 omhoog... en staat nu op een kleine 17 winst. En dan de debutant op de AEX, Douwe Egberts, had, had geen goede dag. Die master blenders, zoals het aandeel in zijn volledigheid heet... staat namelijk op een kleine 10 verlies. Tot over het mediaoverzicht. Vier medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag zitten al bijna een week gevangen in Libië. Ze werden donderdag opgepakt toen ze Saif al-Islam Gaddafi, de zoon van uh, de oud-leider Gaddafi, wilden bezoeken. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken gaat ervan uit dat ze spoedig vrijkomen met hulp van de internationale gemeenschap. Wij kunnen daar net zoveel en net zo weinig aan doen als alle andere landen. In die, uh, verdrags, uh, die uh, partij zijn bij het verdrag om, om het, uh, voor het internationaal strafhof. En dat betekent dus dat wij ons inspannen in de richting van de uh, Libische regering. Overgangsraad daar. Om uh, zo snel mogelijk die mensen vrij te laten. Maar het is niet de Libische regering die ze heeft uh, vastgenomen. Het gaat om een, een, een militie waar die regering geen greep op heeft. Wij hebben ons natuurlijk in eerste instantie te verstaan... met uh, de Libische overgangsraad onder leiding van Jalil. En we hebben dus ook aan Jalil gezegd... zorg ervoor dat de uh, vier uh, onmiddellijk vrijkomen. Uh, dat betekent natuurlijk ook dat er op allerlei mogelijke manieren... daaromheen invloed wordt uitgeoefend waar we kunnen... om die mensen uit de handen van de militie in Zintan te krijgen. Moeten die mensen zich zorgen gaan maken om hun leven? Ik ga daar niet op dit ogenblik over, uh, over uh, praten. Ik ga ervan uit dat ze zo snel mogelijk of echt nu moeten worden vrijgelaten. Maar wat betekent dat dan voor Libië als die regering die, of die overgangsraad er niet in slaagt om die mensen vrij te krijgen? Um, want ze hebben daar toch niet echt uh, greep op, op zo'n militie? De Libische regering probeert voor die overgangsraad probeert voortdurend die milities inderdaad... Uh, om er zijn eigen gezag te brengen. En dat lukt op vele plaatsen in Libië. Daar moeten we ook niet zo pessimistisch over zijn. De militie in Zintan is nu uh, van andere orde. Dat zal dus ook gekanaliseerd moeten worden. En daar zien we naar uit. Maar op dit ogenblik moeten we geen grote verhalen met elkaar wisselen. We moeten het er gewoon over hebben... dat er zoveel druk moet komen vanuit de internationale gemeenschap... en zijn op de Libische overgangsraad... en via de Libische overgangsraad op die militie... Opdat die vier zo snel mogelijk, zonder voorwaarden, vrijkomen. En denkt u dat het gaat lukken? Ik ga ervan uit dat het gaat lukken. Een optimistische minister Rosentaal in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Warschau maakt zich op voor de meest beladen wedstrijd van dit EK, Polen-Rusland. Van oudsher zijn dat twee grote rivalen. Daarbij komt het hele verleden om de hoek kijken. Een beetje zoals Nederland-Duitsland dat enige tijd bij ons is geweest. Er bestaat een vrees voor rellen, voor geweld. Uh, een verslag hoort u vanuit Warschau van Edwin Cornelissen. Het gaat de vrede gaan toe in de oude binnenstad van Warschau. Maar wie iets verder kijkt of iets beter luistert... ...die merkt dat de autoriteiten op alles zijn voorbereid. Op iedere straathoek staat wel een agent of een militair... ...en de politieauto's die rijden af en aan. De autoriteiten spreken van de grootste uitdaging voor Warschau... met veel Russische supporters op de been... en een groep van in ieder geval 5000 die een mars naar het stadion gaan lopen. Het is van oudsher een gespannen relatie tussen Polen en Rusland. Maar uh, Stan Valks, waar komt het eigenlijk vandaan, die spanning? Ja, dat heeft ook met de, de oorlog te maken na de Eerste Wereldoorlog... Hevig conflict geweest. En, en, en, maar wat ook heel erg meespeelde... is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... Uh, er zijn in Warschau twee opstanden geweest. Eentje in 1943 van het Poolse ghetto, zeg maar. Maar bij de bevrijding van Warschau in 1944... Uh, in toen uh, stond het Russische leger aan de, aan de oostkant van, uh, van de Wieswaarde de rivier die ook hier... Uh, en toen... Uh, toen waren de, de, de Poolse bevolking in het westen van, van Warschau een opstand gekomen. Die, die wilden zich dus bevrijden. Dus die waren in gevecht met de Duitsers. En toen hebben de Russen hebben ze twee maanden hebben ze de Duitsers in krang laten gaan. En toen hebben ze pas ingegrepen, de Russen. Dus dat zijn dingen die. Ja, die toch wel. En toen is ook 90 van de westkant van Warschau is, is 90% vernietigd. Men zegt dat de Russen dat hebben toegestaan toen. Maar het is meer dan dat. Het gaat ook over de dominantie van Rusland na de Tweede Wereldoorlog, ook wel een beetje het onderscheid tussen het kleine Polen, het grote Rusland. En dan is er nog het vliegtuigongeluk in 2010 op Russisch grondgebied, waarbij de Poolse president om het leven kwam. Sommigen hebben het over moord. Op straat merk je er vooralsnog nog weinig van. De Poolse supporters die verheugen zich vooral op een voetbalfeest. Yes, yes, I think big party today because uh, Poland win. En bang voor rellen zijn ze niet. Nou, nou yet. Nou, nou, ja, nou, nou. Op de officiële bijeenkomsten, bijvoorbeeld de persconferentie van Dick Advocaat voorafgaand aan de wedstrijd, wordt dat onderwerp vakkundig vermeden. Before uh, we start once again, uh, I will ask you not to ask any political questions because we are here for football. Geen vragen over politiek. En wie het toch probeert? My question for Mr. Advocaat: What do you think about politics mean of this match? Krijgt nul op request. In het begin is al gezegd dat er over politiek niet gesproken wordt. En toch, als je de verhalen hoort, is er sprake van een soort van koude oorlog tussen de voormalige Oostblokstaten, in ieder geval op voetbalgebied. Jan de Zeeuw kreeg daarmee te maken een aantal jaren geleden toen hij als assistent van Leo Beenhakker met Polen op zoek ging in Rusland. Uh, ik heb mij nog nooit in mijn leven gediscrimineerd gevoeld op één wedstrijd na die wij speelden in Moskou tegen Rusland. En toen werden we vanaf het aankomen op het vliegveld... dat de bus er niet was, tot de eerste training die niet door kon gaan. De tweede training dat het gras maar 1 derde geknipt was en et cetera, et cetera. Toen Leo tegen mij zei, bel die hidding en zeg dat we naar huis gaan, et cetera. Toen zeiden de posterbestuurder, de voorzitter en de secretaris met name: Jan, rustig, rustig, rustig, rustig. We zijn in Rusland. Alles ging verkeerd. Het hotel, de Airco deed het niet, et cetera. Advocaat richt zich maar op het voetbal en weet dat hij na de grote zege eerder op Tsjechië de grote favoriet is. Om te winnen van Polen en misschien zelfs wel voor meer. Ja, dat is heel opportunistisch gedacht, want uh, er is één wedstrijd gespeeld. De autoriteiten in Warschau zal het weinig uitmaken, zolang het maar rustig blijft op straat. En zo klonk het eerder op de dag in Warschau... maar daar is nu uh, live in de straten van deze stad... Edwin Cornelis en met nog zo'n uh, wat is het drie uur te gaan... voordat die wedstrijd begint. En als je dan om je heen kijkt... wat voor supporters die zie je dan zoal opdoemen? Op dit moment is begonnen de Russische Mars, als die wordt genoemd. Duizenden en duizenden Russische supporters... die uh, ja, als één grote groep over een hele lange brug lopen... die moet leiden naar het, uh, het stadion. En uh, dat gaat onder ontzettend veel politiebegeleiding. Er lopen ME'ers, er is een traangaswagen. Er zijn ontzettend veel ME-busjes. En dat allemaal om die twee supportersgroepen... de Polen en de Russen van elkaar te scheiden. Er wordt ook wat vuurwerk afgestoken. Het is allemaal redelijk intimiderend. Het gaat paard met zangkoren over en weer... Maar de politie die staat er dusdanig tussen met de mobiele eenheid... dat het volgens mij nog geen echt bedreigende situaties oplevert. Maar het is dus net behoorlijk op dat de politie optreedt... en dat de Russische supporters hier over de brug richting het stadion gaan. Het stadion waar ze dus waarschijnlijk met een man of 10.000 aanwezig zullen zijn... om hun helden, de Russen, aan te moedigen. Het ziet er vooralsnog in ieder geval naar uit dat het bij zingen en bij wandelen blijft. Nou ja, als het zo is, dan zal de politie in ieder geval tevreden zijn... Het is deze mars waar de politie het meest op opgezien heeft. En is dus nu, op, nu aan de gang. Het Hukenel is in Warschau, Dank je wel. Um... De Radio 1 Sportzomer Aan de lijn. Om half zeven is uh, zo een aan de lijn. Dan kunt u reageren op een stelling. We laten deze week een beetje afhangen van de voetbalwedstrijden die er zijn. Of het wel of niet doorgaat. Vandaag dus wel. Uh, we gaan het dan hebben over het Nederlands elftal. Tot aan de eerste wedstrijd kon het Nederlandse elftal niks verkeerd doen natuurlijk. De titel lag voor het grijpen volgens velen. Maar één verloren wedstrijd tegen Denemarken en de stemming is volledig omgeslagen. Dus gaan wij het in de rubriek aan de lijn hebben met sportpsycholoog Marijn de Bruin... over de invloed van negatieve kritiek op topsporters. Hebben we reden tot klagen, moeten we ons afvragen? Of moeten we ons gewoon niet zo aanstellen? U kunt meepraten met Lucella en met mij door straks gratis te bellen naar 0800 -119. En de stelling van vandaag luidt... als wij morgen van Duitsland willen winnen... dan moeten we stoppen met zeuren en achter oranje gaan staan. Dus bel naar 0800-1121. Elf minuten en dan begint de wedstrijd. De tweede wedstrijd in de groep. Uh, um, dan hebben we die partij griekenland Tsjechië Ronald van der Geer, jij gaat die verslaan voor Radio 1 Sportszomer. Wat voor wedstrijd mogen we verwachten? In elk geval een wedstrijd waarin uh, de Tsjechen uit zijn op revanche, want ze laten geen mogelijkheid onbenut om uh, dat te roepen. Elke persconferentie en ook uh, elke krant worden opmerkingen opgetekend, bijvoorbeeld uit de mond van uh, Petr Tsjech, van ja, dit had ons niet mogen overkomen. Uh, weliswaar zijn we geen gouden generatie van Tsjechië, maar we moeten wel beter voetbal laten zien. We zijn vernederd door de Russen, dus moeten wij revanche nemen tegen de Grieken. Ja, juist die Grieken, daar hebben de Tsjechen nou niet zo'n hoge pet van op... ondanks dat 1-1 gelijkspel tegen, tegen Polen. Dus er komt dadelijk een ja, met, met, met messen tussen de tanden gewapend Tsjechië het, het veld op. Wel wat wijzigingen in het, in het elftal aangebracht door, door Bilek. Hij heeft onder meer centraal achterin ingegrepen. Ja, dat, dat stond ook helemaal open. Katlec speelt nu centraal achterin. Geen linksback meer. Limberski komt voor hem in het elftal. En Hoepsjman, dat is wel een bekende man uit het Europese voetbal... speelt namelijk voor Shakhtar Donets. en hij hij neemt nu een plekje in op het middenveld. En voor hem blijft Rezek aan de kant. En dan uh, bij de Grieken, ja, daar natuurlijk wel de nodige problemen. Uh, Papasta is uh, uh, geblesseerd geraakt. En Papadopoulos heeft een... Uh, nee, andersom, pas, die, die eerste heeft een ja, rode kaart. Ja, mooie kaart. En die nou andere is geblesseerd. Even, even, Ronald, even goed daarna. Want het zijn onuitsprekelijke namen. Nou, nou. Dankjewel, Dank je wel, Tim. Dankjewel voor deze gelegenheid. Uh, uh, Papastatopoulos. Ja. Dat is de man die, uh, die rood heeft gekregen. En Papadopoulos is geblesseerd geraakt. Ze Jij zijn er even allebei. Ik ben blij niet dat bij. ze allebei niet meedoen. Ja, Voor je verslag straks. Er zijn dingen waar je heel gelukkig van kan worden, Lucella. En uh, dat is er dit een van. Katsouranis speelt nu samen weliswaar met een andere Papadopoulos. Die van Schalke 04 uh, centraal achterin. Verder valt op, we zullen de namen straks wel een beetje laten langskomen. Dat Samaras, een man die we in Nederland wel kennen. Als oudspits onder meer van uh, Heer de Veen. Tegenwoordig een dienst bij Celtic. Niet meer aan de linkerkant start. Maar als centrale spits. Dus hij zal moeten zorgen voor de goals van, van, van Griekenland. Nou ja, dat ook natuurlijk met een overwinning. En een, een, een grote stap kan zetten richting de volgende ronde. Dus Griekenland, Tsjechië, twee ploegen die absoluut willen. En daar zijn we wel aan toe. Ja, Mark van Hintem hier in de studio uit profvoetballer... volgt ook deze wedstrijd, onze analist van vanavond. Welkom, Mark. Dank je. Tsjech ja, heeft natuurlijk iets goed te maken... na dat enorme verlies tegen Rusland vrijdagavond. Wat voor indruk maakte het elftal toen op jou? Nou ja, ik denk niet goed... He, het stond natuurlijk verdedigend niet goed. Alleen, uh, wat je niet moet vergeten... is dat de Russen wel zo ontzettend goed waren. En er was eigenlijk geen kruid tegen gewassen. En vandaag speel je tegen een hele matige tegenstander. Uh, want uh, de Grieken heb ik gezien... In de, in de openingswedstrijd tegen de Polen. Dat was sowieso een uh, matige wedstrijd. Maar er konden de Grieken eigenlijk geen pot te breken. Het is een elftal dat over, over de top heen is. En Samaras is een van de bekendste spelers. Maar ook uh, een speler die het eigenlijk moet maken. Maar ook die speler... Uh, uh, is bezig aan zijn laatste loodjes. Ja, en het, een elftal... Dat dat over zijn top er heen is, dat wil zeggen dat er ook niet voldoende geïnvesteerd is in, in de nieuwe generatie in Griekenland. Nee, dat is het punt ook, hè. De, van, van onderaf zeg maar, uh, het opbouwen. Uh, um uh, ja, dat kennen ze niet in Griekenland. Hè. Daarom is het ook een competitie waarin gruwelijk veel buitenlanders uitkomen. Uh, veelal buitenlanders die op hun retour zijn... die gaan nog voor een, uh, een paar uh, ja, euro's. Uh, binnenkort Drachmen ja, waarschijnlijk. Mag... <laughs> die gaan Krijgen nog ze daar nog wat? Sorry? Krijgen ze daar dan, nog wat? Dan, dan, nou ja, dan moet je afwachten of, uh, inderdaad, of je betaald wordt. Want uh, ook daar liggen een hele hoop probleem. Want spelerscontracten uh, uh, worden gewoon niet nagekomen. Nee, zie je dan echt dat die economische crisis doorwerkt in oh, het Griekse voetbal? Absoluut. Uh, zeker... Op Cyprus en Griekenland uh, zie je dat de laatste... Twee jaar ongelooflijk veel clubs in de problemen komen. En daardoor worden er ook ongelooflijk veel rechtszaken aangespannen tegen die clubs, omdat spelers niet uitbetaald worden. Nou, en ze willen natuurlijk toch nog proberen te winnen. Welke ja. strategie zouden ze, wat jou betreft, tegen Tsjechië moeten kiezen? Nou, ze gaan in ieder geval aanvallende spelen. Kijk, dit wordt sowieso een aantrekkelijke wedstrijd, want beide uh, landen moeten winnen. Ja, dus Tsjechen... als je verliest, lig je eruit. Precies, dan is het gebeurd. Dus uh, dat, uh, dat vind ik wel een heel mooi uitgangspunt, natuurlijk, voor de tweede wedstrijd al in de pool. Uh, de Grieken willen ook aanvallende spelen. Nou, uh, de Tsjechen gaan uh, met Barros. In de spit spelen. Een man die uit vorm is, maar wel een grote speler. En uh, een, uh, een speler met heel veel kwaliteit. Dus ik ben benieuwd uh, hoe hij zich presenteert vandaag. Ja, en, en we, de keeper noemde Ronald net al van Tsjechië. Ja. Czech van Chelsea. Ja. Normaal gesproken een van de beste keepers die in Europa speelt. Ja. Wat was er vrijdag met hem aan de hand? Ja, ongelooflijk. Want ik heb hem in de Champions League uh, uh, zien spelen. Nou, hij is onvoorstelbaar goed. Hij is echt in mijn optiek de beste keeper op dit moment van de wereld. En uh, ja, wat de vrijdag aan de hand was, uh, vond ik ook vreemd. Wat maakt hem zo goed dan? Ja, hij is, uh, hij is snel... Uh, in zijn reflex. Hij is goed voor het doel. Hij heeft rust. Hij is goed in de ene één situatie. Uh, ik vind het gewoon een topkeeper. Alleen niet goed tegen de Russen. Nee, nee ja, dat kan een keer gebeuren. Maar uh, dat is normaal gesproken wel iemand die zich ook kan herpakken. Want uh, dat is een karakterjongen. En ook zijn derde EK. Ja, in het nationale inderdaad. team Dan zou je moeten denken, als ervaren man zou die het team tot rust kunnen brengen. Maar dat kwam vrijdag. Nee, dat uh, kwam uit vrijdag absoluut niet het uiting. En uh, ja, dat is vreemd. Zeker ook omdat hij in de Champions League zo. Uh, ja, zo goed gekiept heeft. En dat is ja, nog niet zo lang geleden. Ja. Maar goed, kan een keer gebeuren. Ja, de volksliederen worden op dit moment uh, gespeeld. Laten we even kijken of we contact hebben met Athene... waar uh, Joris van de Kerkhof is. Uh, Joris, waar ben jij op dit moment? in Café Happening. En achter mij zitten mensen Tafli te spelen. Dat is een soort backgammon. En naast mij zit een iets wat gezette mevrouw demonstratief met haar rug naar de televisie. Maar haar vriendin zit tegenover haar. En als ze naar rechts kijkt dan ziet ze nu die Petter een beetje met zijn hoofd schudden. Met het helmpje op. En daarvoor en daartussen zitten dan zo'n wat zal het zijn? Vijftien heren met name te wachten op het eigen volkslied en op de wedstrijd die komen gaat. Ik heb van de taxi Chauffeur hier naartoe begrepen. De verkiezingen zijn pas zondag, uh, daar zullen we ons nu nog niet mee bezighouden. Maar dat dit eigenlijk de finale is, als ze vandaag winnen, dan zijn ze door. Want die Russen zullen aanstaande, aanstaande zaterdag... als ze dan tegen Rusland spelen... zullen ze er verder niet zoveel aandacht aan besteden. Dan zullen ze vast die Grieken door laten gaan. Nee. zei die taxichauffeur. Ik heb maar gezegd dat Dick advocaat daar niet zo van is. Van, van, van, van dat soort dingen. En hier zit er eentje in een shirtje. Daar staat Hellas op met nummer 12. En ik zal de, de naam van die, van, van die nummer 12 niet gaan noemen. En dat was ook wel fijn. Omdat die supporter hier aangaf... dat nummer 12 gewoon de supporter is. Hij staat als... Eén man met alle Grieken achter het uh, nationale team. Dat nu uh, het volk ziet dat het uh, meezingen in is, is. En over uh, achter het nationale team uh, staan gesproken. Samen met het nationale team hangen hier allemaal vlaggetjes van dat uh, biermerk uh, uit Amsterdam. Joris van de Kerkhof in Athene. Mark van Hintem even heel kort. Doe maar gewoon even een hele platte voorspelling. Wat gaat het worden? Ik denk uh, dat de Tsjechen winnen met uh, twee à 3 doelpunten verschil. Zo, dat ik wat. Ja. Nou, we gaan het zien. Over 30 seconden gaat dat Ja klinken. En u hoort dat verslag dus na zessen van Ronald van der Geer vanuit Polen. Dan ook aandacht voor het CDA. Al die nieuwe mensen op de lijst voor de verkiezingen 12 september. We gaan ook even kijken hoe het is in Garkov, waar Nederland morgen speelt. Daar is een zwarte markt met kaarten. Ik geloof 6 euro hoorde ik vandaag. Kan je een kaartje kopen? De prijs zal inmiddels vast wel zijn opgelopen. Uh, zo zijn we dus terug. Tot zo. Op het EK voetbal. Wat kun je dan Wil je De bal geven van Sneijder de bal. En dan gaat Verpersi scoren. Gewoon bang. Geef je visitekaartje af. Morgenavond om vak voor 9 is het erop op de ronde. Rob op 18 meter voor de goal. Rob, we gaan maar schieten, we schieten. gaan maar scoren. Rob! De kraker. Nederland-Duitsland. Goeie bal de Sneijder op Huntelaar. Huntelaar gaat scoren. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK.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 WestlandUtrechtbank.nl Vertrouwd sparen met een toprente. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vlieg.